Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een man doodgeschoten in Rozenburg bij Rotterdam. Dat gebeurde in een woning. Agenten kwamen op een melding af en werden daar geconfronteerd met een man met een mes, zegt de politie. Om wat voor melding het ging, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. De asielopvangorganisatie COA is verbaasd over de uitlatingen van demissionair asielminister Keizer. Die zei vanmiddag dat ze ervan baalt dat het maar niet lukt om het aantal asielzoekers in Ter Apel tot 2000 te beperken. Volgens de minister zijn op andere plekken in Nederland honderden opvangbedden leeg. Volgens het COA is de minister goed op de hoogte van de situatie... en weet ze dat bedden nooit langer dan één nacht leeg staan. Ook heeft het COA zich te houden aan afspraken met gemeenten. De organisatie wil zo snel mogelijk in gesprek met minister Keizer. Het nationaal vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam... gaat komende jaarwisseling definitief niet door. De gemeente is niet ingegaan op een noodoproep van de organisatie... schrijft de regionale Omroep Rijnmond... Eerder dit jaar had de gemeenteraad de financiering al stopgezet. De organisatie baalt enorm en vindt de keuze van de gemeente onvoorstelbaar. Als laatste redmiddel werd een crowdfundactie opgezet om 1,2 miljoen euro op te halen. Dat is lang niet gelukt. Er kwam slechts 28.000 euro binnen. In de eredivisie hebben FC Twente en Telstar gelijk gespeeld. Beide ploegen wisten niet te scoren. En daarmee is het voor het eerst in 100 wedstrijden dat er geen doelpunten vielen in de eredivisie. Zowel Twente als Telstar eindigde de wedstrijd met 10 man na twee rode kaarten in de slotfase. Het weer. Het blijft vanavond droog. Op veel plaatsen kan mist ontstaan. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt daarom code geel. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgenochtend start mistig. Vervolgens is het bewolkt. In het zuidwesten zijn er opklaringen. Er wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond. Oh Van Zandvoort. Dit is ZFM.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 We'll I'm right Zfm. ZFM, strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. When I'm walking down the street, I call your name. Inside my head, I go insane. Don't you know that it's really making me crazy. There were days when I went completely blind. No time to think and I lost time. I believe what's happened to me lately.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 I've never. uit Zandvoort ZFM M. Um.